Hardnekkig hoest. Maar je hebt er toch niet voor in bed gelegen? Ik heb er een paar keer over gedacht. ik was, niet, was al bang dat je niet voor de katten zou kunnen zorgen. Waarom? Ik had het toch beloofd? Anders was ik nog wel wat langer blijven uitzieken. Nee, ik ben er natuurlijk blij om. Oh ja. Met Koning. Meneer Koning, met mevrouw Haan. Ik hoor dat u binnenkort met vakantie gaat. Ja. Weet u al wanneer u terugkomt? Ik vraag u dat omdat Jaap in oktober twee weken in het ziekenhuis ligt en ik ga verhuizen. Er is dan niemand. Dus Rijntjes er ook niet? Dat heb ik nog niet gevraagd. Zou het wel zuur vinden als ik even van vakantie moest terugkomen? Zet ze geen kinderen meer? Nee, natuurlijk. Ik zorg wel voor een oplossing. Dank u wel. Is die brief van Pieter al verzonnen? Hoezo? Weet er niet meer eens? Jawel. Maar ik wist niet dat je zo hard kon zijn.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 Zou je het niet kunnen lijmen? denk ik niet. Ik ben bang dat het te glad is afgebroken. Die zijsters uit Wieringen. Die heb ik van een boer gekregen. aardig man. Ik zal kijken of ik een penverbinding kan maken. Neem hem mee, het is niet zo belangrijk.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 Toi étranger, quand tu mourras. Quand le croque mort t'emportera. Qu'il te conduise à travers ciel. Au père éternel. Hij zit al. Dag Marietje. Jonas ook. Dag Jonas, we zijn weer terug. Moet jij ze geen dag zeggen? Jawel. De bakjes zijn helemaal vol. Dus ik denk dat Ad net geweest is. Hij gaat zeker meteen naar bed. Ja, ik denk het wel. Dan bel ik Ad en Heidi wel even. Kan ik al zeggen wanneer we die kaas komen brengen? Ik moet het eerst wat beter voelen. Dus ik kan ook nog iets zeggen wanneer je weer op bureau komt? Volgende week in ieder geval nog niet, want... heb ik nog vakantie. Nee, hij heeft het al veel langer. We dachten dat het in de vakantie wel over zou gaan. Oh, al maanden. Nee, het werd steeds erger. Toen zijn we dus maar naar huis gegaan. Ja, nee, dat kan toch nog wel. We zijn net thuis. Ja, dat zal ik wel doen, denk ik. Ik zal het hem zeggen. Nee. Oké, oh nee, dat, dat denk ik niet. Nee, nee dat is niet zo goed. Ik zal het tegen gaan zeggen. Dank je. En we hebben ook nog wat voor jullie gekocht. Ook heeft het voor de katten gezorgd en voor de planten. Ze zien er prima uit. En de planten ook. We danken maar vast. Nou, we komen het verkeer brengen als Maarten wat beter